Dus dat is, dat is heel divers. Ja, en het beperkt zich niet tot Nederland, hè? Nee, nee, helemaal niet. Nee. Uh, ja, het gaat eigenlijk over de hele wereld. Van, van, van uh, Italië tot Frankrijk tot aan uh, Argentinië en Senegal aan toe. Ja, ja, ja want dat, dat... Senegal, dat, uh, daar waren we niet aan toegekomen. Ik, ik herinner me net weer van, nee, nee, die hebben we niet gedraaid. Nee. Want daar, uh, ik hield een heel verhaal en toen belde jij weer. En uh, <laughs> dat is van de groep Salam, hè? Klopt, ja. En er zit ook nog een heel klein uh, Zwolse connectie zit daarin, hè? Klopt, inderdaad, ja. Ja, want uh, hun contact in Nederland is René Nieuwenstein. En dat hmm. is een, uh, een Zwolse die dus ook het een en ander voor uh, de theaterwereld hier in, in, in Zwolle doet. Uh, concerten organiseert en zo. En die reist eens in de zoveel tijd af naar uh, Senegal. Om daar, uh, ja, ook als een soort uh, talent scout, hè? Om te kijken of ze daar wat kan betekenen voor de, voor de muzikanten. Ja, ja. Ja. Ja, zij heeft inderdaad die, die muziek aangedragen en ja, dat, daar waren we heel blij mee omdat dat toch iets, ja, iets bijzonders is wat op andere netlabels nog niet eerder gebeurd is bij mijn weten. Nee, bij mijn weten ook niet. Het is eigenlijk... Uh... Nog, op de netlabels, als ik het zo uh, zelf zie, is het toch wel een heleboel elektronische muziek. Hè? Mensen die met de computer, uh, de computer ja, boven of, uh, uh, of een zoldertje inderdaad uh, zich uitleven. Klopt, ja. En dan heel veel in, in, de, in de dance en, en trends en house en hoe de stijlen vader ook heet, in, Ja, in die, in die hoek allemaal. Maar bij WM-recording staat, uh, where music is different... Ja, de muziek anders is. Ja, dus dat, dat proberen we inderdaad door nou net niet in die, die hoek te gaan zitten, maar wat andere dingen te laten horen, zoals die, die wereldmuziek en uh, ja, wat experimentelere dingen, maar er zitten ook gewoon uh, ja, rechttoe aan pop-liedjes uh, pop uh, bij, die, uh, die ook vaak heel, heel goed in elkaar zitten. Ja, ja. Um, zullen we eens gaan toepraten naar dat nummer van uh, Salam, uh, Alhoe? Dat is geloof ik de tweede track op de LP van... Uh, van LP, ja, ik denk nog helemaal in vinyl. Uh, maar het is uh, track 5 van de, van de CD die uh, in de speler zit... zeg ik er even voor de techniek bij... Uh, ik heb hier een, een papiertje over Salam... ...dat we eventjes een beetje achtergrondinformatie hebben. Uh, verbeter me als ik het verkeerd heb. Ze waren opgericht in 1998... ...in Zichinkor, als ik dat goed zeg, in, uh, in Senegal. De leading man, de hoofdman is uh, Thierno Barry. En die speelde al uh, in ieder geval een grote rol... ...in de alliantie Franco-Senegal. Dus ik denk dat het de Frans... Uh, een Senegalese alliantie is, uh, speelde die samen met een uh, gitaarspeler. Uh, en hij speelt zelf ook gitaar. Uh, het salam wordt geïnspireerd door de geluiden van de Casamanque. Zeg jij dat iets? Dat is volgens mij de rivier of zo waar ze bij in de buurt uh, wonen, dacht ik. Ah, oh, ja. iets in en, ja. en de rijke muzikale tradities van de Mandinka en de Diola-stammen hebben een grote invloed op de stijl van salam. Een stijl die zij zelf uh, African folk noemen, dus Afrikaanse folkmuziek. Uh, ze zijn vrij uh, idealistisch. Ze vechten voor, een, voor de wereldvrede door hun muziek. En ze vechten tegen de gevaren van drugs. Ze waarschuwen ons tegen de gevaren van drugs. En uh, dat je het maar in de liefde moet zoeken en niet in de drugs. Ja, mooi. En het volgende nummer, dat gaat er ook over. Hè? Het is een ja. stuk van acht minuten volgens mij. En u hoort uh, gitaar en zang, viool, djembe en shevruba. En ik, heb, ik ben even vergeten om uit te zoeken wat voor instrument dat is. Weet jij dat? Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Nee. nee dat kan nou, ook wel een snaarinstrument of zo zijn, vermoed ik. Ja. Dan bevallen de een instrumenten zeg ik. Weet ja, niet. nou. Ja. Uh, ja, ik heb hier een heel oud muzieklexicon bij me van Gerrit Slagmode. Daar staat het vast niet in. Dat ik ook niet. <laughs> nee, uh, we gaan gewoon luisteren. Uh, Salam met uh, Alhoe. Oh. Muziek uit Senegal en waarschijnlijk zo te horen ook opgenomen in Senegal tijdens een, een concert. Um, u luistert nog steeds naar Radio Zwolle, uh, Radio Zwolle Klassiek. We hebben het over netlabels met Marco Kalnenek, uh, hoofdredacteur van de WM Recordings. En uh, we praten even verder. Waarom is die muziek eigenlijk gratis? Um, daar zijn een aantal redenen voor. Uh, het, het hele netlabelfenomeen is eigenlijk uit een soort, uh, soort idealisme begonnen. van uh, ja, De platenmaatschappijen die, uh, die bakken met geld binnenhalen, die, uh, die auteursrechten claimen tot, uh, tot in de eeuwigheid de wijze van spreken. Um, zo is dat ooit begonnen, sowieso idealistisch zie ik het uh, zelf niet. Maar er zijn wel heel veel muzikanten die gewoon de muziek die ze willen maken, die, uh, die willen ze laten horen. En ongeacht of ze daar nou, uh, nou direct iets aan verdienen, dat... Uh, ja, ik vind het niet zo heel belangrijk. Het gehoord worden, dat is, uh, is de kern. Ja, want uh, ik denk dat internet toch ook wel een, uh, een hele uh, grote rol speelt in, het, in de veranderende muziekcultuur. Het is niet alleen maar radio en tv. Ja. Uh, misschien, zoals ik het zie, is de radio en tv maar het topje van de ijsberg wat er eigenlijk gemaakt wordt, hè? Ja, het, je ziet het overal, je ziet het ook met de weblogs. Iedereen kan tegenwoordig dingen publiceren en of dat dan muziek is of video of, of tekst, dat, dat doet er niet toe. Iedereen kan dat gewoon heel eenvoudig doen tegenwoordig. Ja. Dus iedereen die muziek maakt, ja, die heeft nu de kans om zich uh, te laten horen. Ja, maar zo'n um, zo netlabel... Uh... Uh, is, ...is eigenlijk ook een, een plek om, uh, om, de, om de aandacht te trekken. Want als je je eigen weblogje begint... ...dan, uh, ja, dan moet je toch mensen naar dat weblog toetrekken. Ja. En is dat niet een van de belangrijkste functies van zo'n uh, netlabel... ...dat je gewoon een uh, verzamelplek bent van uh, muzikanten... ...van ja, ongeveer hetzelfde slag... ...en die dan hun muziek onder de aandacht brengen? Ja, dat is, dat is een heel belangrijk aspect natuurlijk. De, prom de promotie is, is uh, heel belangrijk... En ja, je kunt inderdaad, doordat er al heel veel mensen naar die site toe komen, uh, als jij je muziek er al toevoegt, ja, dan trek je ook weer, uh, weer een extra publiek. Yeah. En zeker met zo'n cd, zoals dus we die nu, nu uitgebracht hebben met Ralle Hond samen, die hebben we bewijzen wijze van uitzondering ook als, uh, als cd-tje echt verspreid onder radiostations en pers en dergelijke. Ja. Dus dat trekt extra aandacht. Ja, en, behalve Radio Zwolle, hebben nog andere omroepen of zenders daar aandacht aan besteed? Heb je er nog reacties op gehad? Uh, nog niet van omroepen, wel van verschillende internetpublicaties. Uh, en er komen nog een paar dingen, zitten nog in de, in de, in de maak. Dus uh, ja, er zijn zeker wel reacties op gekomen. Okay. Wat was de website eigenlijk van WWW van de WM Recordings? Ik begon hem eigenlijk al te noemen, want het is niet commercieel, dus we mogen het noemen. Mm -hmm. uh, dat is WM, dus de letter WM, en dan recordings.com. Ja. Dus alles aan elkaar: www. en dan wm recordings .com. en komt vanavond ook nog wel op meneerjan.nl met een, met een linkje. Um, ik wou eigenlijk door naar het volgende stukje muziek. Uh, we zijn hier op Radio Zwolle. Dus uh, nog maar een, een Zwolse artiest of een groep uh, Zwolse artiesten... die uh, iets op uh, WM-recordings heeft uitgebracht. En dat is uh, Blue Dew, de folkgroep die ook hier het uh, folkfestival... jaarlijks in de stad organiseert. En het heet uh, The Swimming Song. Blue Dew uh, uit Zwolle met de Swimming Song is trouwens ook uh, gratis te downloaden, niet alleen op de website van Blue Dew, maar ook op www.wmrecordings.com. Geheel gratis. Marco, ja. daar was je weer. Um, wat voor toekomstplannen heeft WM Recordings? Uh, dat is een heel goede. Uh, ja, ik ben nu zo'n anderhalf jaar bezig. Er staan bijna 50 cd's inmiddels online, dus ik ben voor een heel klein beetje aan het verder kijken wat ik nog allemaal ermee uh, mee zou kunnen doen. En een van de dingen is toch kijken of er ook naast de gratis releases toch wat dingen ook uh, betaald aangeboden kunnen worden. Dus bijvoorbeeld ook uh, ja, cd's van de betreffende artiesten gaan verkopen via de site. Ja, dus dat is eigenlijk stap twee van, van, nou, je hebt bekendheid gekregen als artiest en nu kun je ook kijken of je er wat mee kunt gaan verdienen. Ja, maar dat blijft dan wel naast het gratis aspect hoor. De gratis oh. downloads, dat blijft toch de hoofdmoot. Is er niet al een, een betaalde sectie? Zijn er niet al twee artiesten die dat doen? Of is dat inmiddels weer van de baan? Nou, er zijn wat dingen via een andere site, inderdaad, musicinc.nl. Dat is een, een Nederlandse downloadstore. Alleen heb ik niet de indruk dat die nou zo heel goed uh, loopt tot nu toe. Maar ik wil bijvoorbeeld wel eens gaan kijken om via iTunes, de, de beroemde winkel van Apple, wat dingen te gaan verkopen. Ja. Eens kijken of dat uh, ook, uh, ook loopt. Ja, uh, wat dat betreft, uh, nou ja, uh, we kunnen nog alle kanten op denk ik. Denk ik zeker, ja, ja. en ja. contacten met andere labels vind ik ook ja. heel, heel belangrijk. Ja, over die andere labels, um, de, de contacten, want er zijn er echt een heleboel, maar er springen er maar een paar uit heb ik het idee. Maar uh, WM-Recordings is uit een ander label ontstaan eigenlijk, hè? Min of meer. Ja. Ik, ik was in eerste instantie betrokken bij een Amerikaans label, Comfort Stand. Um, van een Amerikaanse jongeman, Otis Fordr, die heel actief was uh, op internet. Die heeft dat nu op een laag pitje gezet inmiddels. Um, en dan was ik bij betrokken. En ja, ik vond het zo leuk dat ik op een gegeven moment dacht uh, om, om naast de dingen die ik al deed via internet, om ook voor mezelf uh, zoiets te gaan doen. En dan hoor ik luisteraars denken naast de dingen die ik al deed op internet. Kun je dat nog even kort vertellen? Want uh, ja, wij kunnen elkaar goed, dus uh, voor mij is dat allemaal gesneden koek. Maar je, je bent een actief mannetje op internet, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb nog een website, uh, weirdomusic.com En uh, vandaar ook de, de letters WM, Weirdomusic. music Ja, dat is weirdo van, van gek, hè? Uh, music. Ja, ja, ja, en dat yeah. is een site waarop ik aandacht besteed aan allerlei, uh, ja, inderdaad gekke muziekjes die in de loop van de jaren op plaats zijn verschenen, en dan heb je het dus niet over gratis downloads ofzo in eerste instantie, maar uh, ja, informatie over allerlei uh, easy listening en exotische plaatjes enzo, dat soort dingen. Misschien dat we daar ook nog eens een keertje iets in een uh, uitzending aan kunnen doen, aan die gekke muziekjes, ja. hoewel ze af en toe wel uh, uh, voorbij komen de laatste maanden, ja. en straks komt er ook nog weer eentje voorbij, want ze hebben een, een, een, een, een beetje... Een vreemde uitvoering van vuur elise uh, als we daar nog aan toekomen want we lopen behoorlijk uit um, wat ik je nog wilde vragen er gaan geruchten dat muppet stuff ook uh, muppet stuff de bekende zwolse uh, feestband en, uh, uh, en nou eigenlijk ook bij een heleboel uh, activiteiten betrokken dat die ook iets met wm recordings gaat doen Klopt, ja. Als het goed is, zal er over niet al te lange tijd een, een compilatie verschijnen van, uh, van hun nummers. En ik heb begrepen dat Ene Jan Turkenburg daar ook mee, uh, mee aan de slag uh, is gegaan. Ja, ja die, uh, die moet je soms een beetje achter zijn broek aan zitten. <laughs> ja. De cd had al klaar moeten zijn. Maar in ieder geval, uh, luisteraars, de muppetstuf gaat binnenkort ook een, uh, een cd uitbrengen op WM-recordings. Uh. Marco, hebben wij nou alles verteld wat we over WM-recordings wilden vertellen? Nou, één dingetje nog niet. Namelijk dat uh, muzikanten die uh, belangstelling hebben om ook iets met hun muziek te doen uh, online... ...die kunnen natuurlijk contact opnemen altijd. Ja, dus als er nu uh, muzikanten luisteren... ...en ook als u nog nooit eerder iets uh, heeft uitgebracht of opgetreden... ...maar u, uh, u of jij bent wel op je zolderkamer bezig met, uh, met muziek op te nemen... ...dan uh, is er de mogelijkheid om iets uit te brengen op WM-recordings. En dan moet het liefst een beetje anders zijn... Uh, dan uh, wat er al uh, op internet zwerft of niet? Ja, precies. Liefst natuurlijk een beetje bijzondere dingen. En, uh, en eigen materiaal, dus geen, uh, geen covers van, van bekende... Nee, dat is wel heel erg belangrijk, want je kunt natuurlijk geen uh, uh, covers uh, gaan zetten op WM-Recordings... want daar zitten weer rechten aan vast, hè? Je moet ja. het echt zelf geschreven hebben. Precies, ja. Ja, dat is wel heel erg belangrijk om dat uh, te vermelden. Dus componisten, tekstschrijvers, zingen, songwriters... Uh, uh, neem contact op met wmrecordings.com. Marco, het is toch allemaal goed gekomen met de uitzending? Ja, prima. Ja. <laughs> We gaan nog een stukje luisteren uh, naar uh, Melsch. En dat is, um, daar heb ik natuurlijk mijn briefje weer aan de andere kant van het glas laten liggen. Maar uh, Harry Melsch is het, hè? Nee, of niet? Haal ik nu weer twee dingen door elkaar? Volgens mij haal je nu twee dingen oh. door elkaar, inderdaad. Uh, Melch is een, een project rondom een dichter, Ruud Linzen. Dat is een, een Limburgse dichter. En uh, ik ben daarmee uh, in contact gekomen via iemand die ook uh, regelmatig materiaal aandraagt voor WM. Dat is Ton Ruker, dit Venlo. En die is op een gegeven moment op uh, Ruud Linzen afgestapt en heeft gezegd van wil je met jouw project ook iets doen voor, uh, voor WM? En zo is dat inderdaad gekomen. Eh, en dat is een, een hele cd geworden met... Uh, uh, ik, ik vind dit een typisch voorbeeld, daarom dat ik hem er ook even bij heb gehaald... ...van uh, wat we nou bedoelen met dat anders, hè? Ja. Ja, dit, dit zijn uh, niet echt liedjes. Dit zijn gedichten. die uh, Gedichten met muziek, maar geen liedjes. Klopt, ja. Dus ja. Po poëzie met, met, uh, met muziek erbij. En die muziek is, als ik het goed begrepen heb, gewoon uh, ja, geïmproviseerd uh, ter plekke. De muzikanten hebben zich een dag of twee uh, opgesloten in een studiootje. En uh, zijn aan de slag gegaan uh, met, met uh, de poëzie. Oké, okay, nou we zijn... Uh... Ik denk dat de luisteraars inmiddels wel nieuwsgierig zijn. Marco, uh, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het geduld. Ja, ook dat. <laughs> en uh, nou, wij spreken elkaar. En ik denk dat, we, dat ik je nog wel een keertje in de uitzending haal. Want uh, luisteraars, als uh, iemand iets weet over gekke en vreemde muziekjes... ...en uh, die zijn neus in allerlei uh, muziekaspecten, vooral ook in Nederland, heeft... ...dan is het Marco wel. Dus u zult nog van hem horen. Marco, tot ziens. Tot ziens. Oké. Okay. Doei. We gaan luisteren naar... Uh, Ruud Linsen en een aantal muzikanten en het stuk heet Nacht. Mels en uh, een project van WM Recordings. Het stuk heette uh, Nacht. En dan nu uh, iets heel anders.